11 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. In verschillende peilingen wordt het gat tussen de VVD en PvdA kleiner. In drie verschillende onderzoeken van vandaag is de VVD de grootste partij... op korte afstand gevolgd door de PvdA. In de politieke barometer is het verschil tussen VVD en PvdA... maar twee zetels, drie minder dan eergisteren. VVD staat in deze peiling van Ipsos Sineveit nu op 34 zetels... en de PvdA op 32. In de barometer is de PvdA in twee weken tien zetels gestegen... In de peiling van Maurice de Hond staat de VVD op 33 en de PvdA op 29. Voor de VVD is dat een daling van een zetel ten opzichte van gisteren. En voor de PvdA een stijging van 2. Ook in de wekelijkse peiling van 1 vandaag wint de PvdA voorste partij komt op 30, 9 zetels meer dan de week ervoor. VVD is daar met 34 zetels het grootste, 1 zetel meer dan een week geleden.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 Zeker zes Nederlanders die maandag gewond raakten bij een busongeluk in Zuid-Afrika kunnen naar huis. Vijf mensen moeten nog in het ziekenhuis blijven. Volgens de ANWB zijn de zes herstelde toeristen waarschijnlijk pas in het weekend thuis, omdat veel vliegtuigen al zijn volgeboekt. De bus met Nederlanders was op weg naar Johannesburg toen het ongeluk gebeurde. De toeristenbus werd aangereden door een bus met schoolkinderen. Nederlandse inzittenden liepen onder meer botbreuken, kneuzingen en snijwonden op en hadden rug- en schouderklachten. Een team hulpverleners van de AWB blijft in Zuid-Afrika... tot het merendeel hersteld is. Voor het eerst sinds de watersnoodramp van 1953... zijn woningen weer te verzekeren tegen overstromingen. De verzekering keert maximaal 75.000 euro per gebeurtenis uit. Ook een terroristische aanslag, een aardbeving... of schade door het ontploffen van een bom... uit de Tweede Wereldoorlog vallen onder de dekking. De vereniging Eigen Huis zegt dat er jaren aan de verzekering is gewerkt... en dat er veel vraag naar is. Mensen die schade aan hun huis hadden door bijvoorbeeld recente aardbevingen in Groningen, konden alleen een beroep doen op de wet tegemoetkoming schade bij rampen. Volgens eigen huis dekt dat bedrag nooit de gehele schade. De premie voor de nieuwe verzekering ligt tussen de 16 en 50 euro per maand. In Amsterdam leven honderden buitenlandse vrouwen die van hun familie het huis niet uit mogen. Vaak zijn het importbruiden of vrouwen die onder dwang zijn getrouwd.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 Boom is bekend als vormgever van boeken en zowel in Nederland als in het buitenland gelauwerd. Onlangs presenteerde Boom het door haar ontworpen nieuwe logo van het Rijksmuseum in Amsterdam. Er was ophef over door de spatie tussen de woorden Rijks en Museum. De hele oeuvre van Boom is opgenomen in de bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam. En ook het Museum of Modern Art in New York en het Centre Pompidou in Parijs hebben een selectie van werk van Irma Boom in hun collectie opgenomen.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 AV onderhoud Presentation Partner 0800 400 4000 Gute Nacht Freunde Es wird Zeit für mich zu gehen Was ich noch zu sagen hätte dauert eine Zigarette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 met daarin een levensgroot reclamebord... met het hoofd van de lijsttrekker van het CDA erop... en het woord samen. Nimmer werd het verschil tussen ideaal en werkelijkheid... treffender in beeld gebracht. Goedenavond, welkom bij het Oog op woensdag. Van de drie christelijke partijen is het CDA nog steeds de grootste. Vanavond gingen de drie met elkaar in debat in Amersfoort... De president van de Europese Centrale Bank, Draghi, beloofde ooit alles te zullen doen om de euro en de eurozone te redden. Morgen maakt hij bekend wat hij onder dat alles verstaat. In juni van dit jaar verzamelden zich honderd onafhankelijke en betrokken denkers om de bouwstenen van een nieuw politiek bestel te bespreken. Morgen publiceren ze hun progressief-liberaal manifest. In België gebeurde iets soortgelijks en ik praat erover met onder andere David van Rijbroek. Als je zeehonden kunt redden in de Waddenzee, waarom dan niet elders ter wereld? Of waarom wel? Dat vragen we straks aan Leni het hart die haar werkterrein heeft verplaatst naar, jawel, Iran. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 5 september. De dag van ophef rond Rutte. De VVD-lijsttrekker had zich gisteren in het Carré-debat laten ontvallen... dat hij niet tot het uiterste wil gaan bij het redden van Griekenland. Dat kwam hem te staan op hoon van vriend en vijand. Onverantwoord en ongeloofwaardig. Het gaat nu over het redden van de euro. En dan moet je zeker als je premier bent niet dit soort signalen afgeven. Het is campagne, maar hij is ook premier van Nederland. Uiteindelijk was de stelling zo dat het aan ons zou zijn om het uiterste te doen. Het is uiteindelijk aan de landen in de problemen om het uiterste te doen. Om de afspraken na te komen. Dat beeld van Grieken achteroverleunen, dat is populistische prietpraat. Maar goed, een lijsttrekker van de VVD mag natuurlijk positie kiezen daarin. Dat hoort ook tijdens verkiezingen. Maar dat kabinetsbeleid toch wel dichter zit tegen een groen lampje... dan een rood lampje bij het redden van de euro, dat denk ik wel. Nou ja, u merkt het na een paar dagen van betrekkelijke rust begint het toch weer te broeien in de campagne. Zo vloog VVD'er Kamp, sp-voorman Roemer in de Haren, omdat hij had beweerd dat er de afgelopen 25 jaar alleen maar sprake is geweest van afbraakpolitiek. Ik heb er geen ander woord voor. Ik vind dat zielig. Maar ik kan niet zeuren. Ik vind het zielig om te zeggen dat er nu opgebouwd moet worden... wat er afgebroken is. Er is geen sprake van. Ja, nou, kom op zeg. Hij moet niet zeuren. Hij moet gewoon ophouden en zijn verantwoordelijkheid nemen... voor wat hij eigenlijk had moeten doen, maar niet gedaan heeft. Te zeggen dat nu de SP nodig is om te gaan opbouwen wat de afgelopen 25 jaar is afgebroken. Hoe durf je? Nou, iedere voetbaltrainer zou tegen zo'n man al lang gezegd hebben wisselen. Intussen schiet de PvdA omhoog in de peilingen. Er zit nog maar een gat van twee tot vier zetels tussen Rutte en Samson, Afhankelijk van welk onderzoek je gelooft. De PvdA-lijsttrekker wijst er fijntjes op dat het slechts om peilingen gaat. Ik zei dat ook toen het niet zulke goede peilingen waren. Dus laat ik daar consistent ja. zijn en dat ook zeggen als er wel goede peilingen zijn... omdat ik ook weet hoe snel het kan gaan. Hè? Eén week negen daarbij en we hebben nog een week te gaan. Verplaatsen we onze blik naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen... waar het de beurt is aan de democraten om een conventie te houden. So here's what we're gonna say to Mitt Romney in november. We're to say no! talloze sprekers deden hun zegje, maar het draaide afgelopen nacht maar om één vrouw, Michelle Obama. In eigen land klaagde automobilisten over de hoge benzineprijs die een nieuw record bereikte. Maar ja, wat doe je er dan? Ja, ik moet toch rijden als ik kom niet naar mijn werk. Ik moet rijden naar mijn werk. Ja, ik kan niet anders. En vandaag verscheen de eerste column van Willem Holleder in de Nieuwe Revue. Bij dj Ruud de Wild van 538 gaf de voormalige topcrimineel een interview. Holleder beloofde zijn leven te beteren. Nee, goed, je hebt, hebt gezegd, verandert je leven eigenlijk? Voor en na, of niet? Ja, wat mij betreft niet. niet. Ja, wel, ik ga geen misdaad meer plegen, dat, dat wil dat ik wel, wel even zeggen. <laughs> Waarom niet? Ja, dan ik morgen weer vast, in. Nou, <laughs> dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. En het nieuws in de kranten van morgen werd samengevat door Freddy Fontein. Ook zorginstellingen hebben massaal ingewikkelde renteverzekeringen aangeschaft. Het AD schrijft dat dat blijkt uit een onderzoek van KPMG. De financiële waakhond voor de zorgsector zegt onvoldoende zicht te hebben op de risico's die de instellingen lopen. Eerder kwam al aan het licht dat een aantal onderwijsinstellingen en woningcorporaties, waaronder Vestia, door de handel met risicovolle financiële producten in de problemen is gekomen. Zeker een derde van de directeuren van woningcorporaties verdiende vorig jaar meer dan de balken en de norm van 193.000 euro. Dat blijkt uit een onderzoek van het Financiële Dagblad in samenwerking met anderen. Onder de veelverdieners zijn opvallend veel bestuurders van juist kleine corporaties... Verder verdienen acht directeuren zelfs meer dan 300.000 euro per jaar. Drie van hen bij Eimeren in Amsterdam. De Telegraaf schrijft over mest, onder de kop het nieuwe goud. Op de agrotechniekbeurs in Flevoland wordt voorspeld... dat elke boer in 2025 energieproducent is. Nu is mest nog een last, het verwerken ervan kost de producent geld. Maar er is van alles van te maken, van potgrond tot biogas. Begin deze week onthulde RTL Nieuws dat 15.000 veroordeelde criminelen hun straf nog niet hebben uitgezeten. Spits schrijft dat het burgercomité tegen onrecht in een brief aan het ministerie van Veiligheid en Justitie vraagt om maatregelen. Bijvoorbeeld dat veroordeelden die een hoger beroep gaan, dat moeten afwachten in huisarrest. En dat veroordeelden voor gewelds- en zedenmisdrijven in detentie blijven, tot na hun hoger beroep. Ondanks sterke aanwijzingen van kindermisbruik sprak een rechter in Cambodja vorige week de Nederlander Sebastian R. Vrij. Lokale organisaties zeggen dat hij de slachtoffers, de rechtbank en de aanklager heeft omgekocht. Trouw schrijft dat omkoping in Cambodja geen uitzondering is. Veel gemeenten willen het delen van scootmobielen stimuleren. Daardoor kan worden bespaard op de groeiende maatschappelijke kosten. Gevolg van de onzekerheid over het toekomstige zorgbeleid en de eigen bijdrage... is volgens het Nederlands Dagblad dat gebruikers hun scootmobiel eerder te koop zetten. Er zijn naar schatting 300.000 scootmobielen... en elk jaar komen er ongeveer 30.000 bij. De drie christelijke partijen, CDA, ChristenUnie en SGP... vinden het alle drie wenselijk dat er christelijke politiek blijft. Ze vinden dat christenen niet moeten opgaan in andere grote partijen zoals in het buitenland... SGP-leider Kees van der Staaij zei bij het debat dat het Nederlands Dagblad organiseerde... wij moeten niet het hoofd in de schoot leggen of de scherpe kantjes ervan afhalen... omdat het zulke hevige reacties oproept. Eindeloze lijsten met belangrijke kennis en kleine weetjes... rond de verkiezingen, de programma's en de lijsten. Huizenbezitters zijn het slechtst af bij de standpunten van het CDA. Dat heeft een hypotheekplatform uitgezocht met behulp van de hypotheekstemwijzer. De belangrijkste oorzaak, schrijft Spits, is de vlaktax waarvan het CDA voorstander is. En meer getallen rond de verkiezingen in het Nederlands Dagblad. Verreweg de meeste Kamerkandidaten met een verkiesbare plaats komen uit Noord- of Zuid-Holland. Veel kandidaten die volgens de peiling van nu in de Kamer zouden komen wonen in de grote steden in de Randstad. Vooral in Den Haag en Amsterdam. En het Nederlands Dagblad stelt ook vast dat bijna alle nummers twee op de verkiezingslijsten vrouwen zijn.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 Mark Boussard en Agnes Carlson. in If I Could Build My Whole World Around You. Door de Nederlandse verkiezingscampagne en de sportzomer heeft u de afgelopen maanden misschien wat minder aan Mario Draghi... en zijn Europese Centrale Bank gedacht. Maar morgen begint het eurocrisisseizoen weer. Dan kunnen we alweer een reddingsplan voor de eurozone verwachten. Ik ga erover praten met Arnold Boot, hoogleraar financiële markten... aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hij komt dus met een nieuw plan, Draghi. Uh, vandaag hoorden we er al wat over. De Europese Centrale Bank zou ongelimiteerd staatsschulden willen opkopen... van probleemlanden in Zuid-Europa. Kan dat kloppen? Nou ja, goed, het is wat, wat, wat gelekt wordt. Hè. Dus uh, ja. het, het, de bekendmaking komt pas morgen. En ook de finale overeenstemming wordt pas morgen bereikt. Uh, waar, kijk, waar het om gaat is dat... Draakje al een maand geleden en twee maanden geleden heeft aangekondigd dat de ECB bereid is, als de Europese regeringsleiders hun werk doen, dat de ECB steun zal geven. Ja. En die steun is de bereidheid om uh, obligaties op te kopen van die pro probleemlanden om te zorgen dat die rente laag blijft. Ja. Uh, maar de condities die daar tegenover staan, daar gaat het over. En de condities die hebben te maken met dat een land als Spanje. Uh, Noodhulp zou moeten aanvragen bij het ESM. Dus dat is het, uh, dat is het fonds. Wat door de Europese regeringsleiders mm -hmm. uh, beschikbaar is gesteld. En daar zitten condities aan wat uh, Spanje moet doen om zaken op orde te krijgen. Dus en... dan heeft men meer grip op Spanje als het ware, zodat men ervoor kan zorgen dat Spanje zich aan de afspraken houdt. Ja, dat klopt. En dan is dus uh, de ECB bereid eigenlijk Spanje rugdekking te geven. Uh, en dat heeft, ja, dat heeft gewoon te maken met. Kijk, het is een rol van de ECB. die natuurlijk buitengewoon ingewikkeld is. Want de ECB weet ook niet of de regeringsleiders een voet bij stuk houden. Nee, niet alleen dat. Het is natuurlijk steunen aan afzonderlijke landen. Dat mag de ECB toch helemaal niet doen? Nou, kijk, dat is, daar komen ook uitspraken over. Hè? Ook van het, van het Duitse gerechtshof. En die hebben dan trouwens met, ook met ESM te maken. Of dat noodfonds... het noodfonds, dat, dat, is dat het ESM, of ja, die afkortingen... Dat nou, het. goed, de, ja. afkorting, het is het noodfonds. Hè? Ja. Het is het permanente noodfonds zelfs. Dus als we kunnen er heel poos over doorgaan. Maar dat is dus het geld wat ter beschikking is gesteld mm -hmm. uh, door, de, door de Europese regeringsleiders. Uh, en dat is een steunverlening aan, aan landen. Daar gaat een Duits rechtshof nog over yeah. oordelen of Duitsland dat mag doen. Uh, de ECB zelf uh, zegt dat uh, die op zichzelf mag de ECB natuurlijk... Uh, heeft, heeft een inflatiemandaat, he, die moet yeah. inflatie in de hand houden. Dus dit kan alleen als dit te maken heeft met het uh, op orde houden... van uh, de situatie in Europa ja. die haar in staat stelt om haar monetair beleid uit te voeren. En Want dat is dan even, het excuus. Even voor mijn begrip, een inflatiemandaat... dat betekent dat ze ervoor moeten zorgen... dat al die landen niet geld gaan bijdrukken. He? Want dat, dat levert inflatie op. Daar Klopt. moeten ze voor zorgen. En dan is eigenlijk maar één middel... en dat is die obligaties, die staatsschulden opkopen. Nou ja, kijk, dus het officiële mandaat is de inflatie. En financiële stabiliteit... Dat is dus, de, dus al die onrust rond die euro, dat ja. is eigenlijk secundair. Maar wat de ECB niet mag doen, is landen financieren. Nee, en het opkopen van staatsobligaties... Op de, uh, uh, uh, uh, uh, niet direct van die overheid, maar uit de financiële markt... dan ben je door de achterdeur je overheden aan het financieren. Ja, en dan is ja. Er, ja, de escape is dat dit nodig is om zaken op orde te houden, ja. waardoor je je een normale rol als centrale bank kunt vervullen. Oké, okay, dan kom ik toch terug op mijn eerste vraag. Hoe waarschijnlijk is het dus dat Draghi morgen zegt dat hij dat gaat doen? Nee, het is uh, hij 100% doen, zeker ja. dat, hij, uh, dat hij dat gaat doen. De vraag is, hoe, hoe stellig hij dat gaat brengen. En uh, hier heeft Draghi toch wel uh, ander beleid gevoerd dan Tricia. Uh, Draghi heeft ook een aantal maanden geleden, uh, rond, rond de jaarwisseling, die gigantische faciliteiten ter beschikking gesteld voor banken. Banken konden zich onbeperkt bij de ECB gaan financieren... om de druk van de banken te halen. Ja. Trichet was nooit bereid om te zeggen... dat mag tot uh, die duizenden miljarden. was dat. Nu is de vraag hoe expliciet gaat hij zeggen dat het onbeperkt is... dat, land, dat, dat de ECB bereid is onbeperkt staatsobligaties op te kopen. Mm -hmm. uh, hoe expliciet gaat hij dat maken? En hoe, hoe, uh, hoe expliciet wordt hij over de voorwaarden... die ze verbinden aan, uh, aan de landen, ja. dat, uh, dat de landen... Uh, bijvoorbeeld Spanje in de hand houden. Ja, maar goed, hij, hij moet het wel expliciet maken... want hij heeft natuurlijk al aangekondigd... dat hij alles zou doen om, uh, om de euro en de eurozone te redden. Daarop uh, zijn de markten wat rustiger geworden. Als hij nou niet met meer komt dan dat, met concrete maatregelen... dan gaan die markten natuurlijk wel ja, opspelen. Nou, nou is het wel zo dat die uitspraak die hij toen gedaan heeft... dat is op een of andere bijeenkomst geweest... dat was een wat, uh, wat, uh, ja, wat een premature uitspraak. Ja, maar het heeft wel de markt rustig gehouden. Het heeft de markt rustig gehouden, maar... Daar ging, ging hij toch als ECB, als centrale bankpresident, een beetje de mist ja. in. Want hij kon de week daarna, kon die, kon die niet. toen was een officiële bijeenkomst, kon hij niet deliveren en toen waren de markten weer teleurgesteld. Ja. Ja. Uh, dus het uiteindelijk is de ECB natuurlijk ook afhankelijk van het feit dat, dat wij als Europa bereid zijn de ECB te steunen. Ja. Ja. En, en, als, en wat je ook al in de Nederlandse verkiezingscampagne hoort, als dat draagvlak ter discussie staat, dan, dan maar dat maakt het buitengewoon ingewikkeld voor de ECB. Ja. Um, gaat hij er alleen over, afgezien van de regeringen? Of moet hij, moet hij al die, uh, de, die bankdirecteuren van alle, uh, van alle landelijke banken ook nog. Uh, ja, het is, het is het systeem van Europese Centrale ja. Banken en de board van de centrale, Europese Centrale Bank samen. En dan praat je dus over uh, 17 centrale bankpresidenten ja. en vijf mensen in die board. Het we gaat weten. over 22, maar daar heeft hij al gezorgd, natuurlijk, dat hij zaken op orde maar heeft. Ja, de... Behalve de Duitse ja. Bundes, uh, Bundesbank, dus buitse, uh, de Duitse Centrale Bankpresident. Maar dat het maakt niet uit. Die, die, het is niet, niet nou, uh, voor hoeft het niet te Het zijn. hoeft niet unaniem okay. te zijn. Maar het draagvlak is uiteindelijk natuurlijk belangrijk. Okay. Kan dit nog een rol spelen in de Nederlandse campagne? Uh, ik denk het niet. Ik denk niet dat, uh, uh, ik denk niet dat er uh, tussen nu en de verkiezingen uh, rumoer zal ontstaan rond de euro. Uh, dus. Uh, er zal geen remoer ontstaan. En als er mm -hmm. geen remoer ontstaat, dan is, dan is een verkiezingscampagne buiten die algemene, het algemeen geroep of je landen laat vallen. Hè? Dus de, ja, de discussie over Griekenland uh, ja, ja. uh, Daar, daar zal, verder, zal verder niks bij komen. Okay. En, dat, en dat je een ECB als rugdekking nodig hebt. En uh, de Europese regeringsleiders zorgen gezamenlijk dat ze het Europrobleem oplossen. Want dat is wat Draki zegt. Hè? Het is een ja. politiek probleem. Ja. Europese regeringsleiders moeten oplossen. Wij zijn bereid steentje bij te dragen. Mits de politiek acteert. Ja. En daar houdt men elkaar gevangen. Maar goed, morgen moet hij met een plan komen. Dus hij moet vertrouwen op die Europese regeringsleider. Het, het, het woord plan is wel een heel groot woord. Okay. We hebben wie weet hoeveel toppen oh. gehad, hoeveel plannen gehad. Dit is weer een steentje in, ja. in, het, in het hele proces. En eh, ga er alsjeblieft van uit dat deze eurocrisis nog een poosje duurt. Ik had het kunnen weten. Arnold Boot, hoogleraar financiële markten, aan de UVA dank. Knocked out. Treintje Oosterhuis was dat. De verkiezingscampagne begint nu toch wel behoorlijk spannend te worden. De nieuwste peilingen laten in elk geval zien dat de PvdA, de VVD op de hielen zit. Het gat tussen de twee pa partijen is nog maar een paar fictieve zetels. En intussen zakt het ooit zo grote CDA steeds dieper weg. Ik ga daarover praten met politieke redacteur Wilma Borgman. Om daar eens mee te beginnen, Wilma, um, met het CDA. Vanavond was er een debat tussen de... Drie christelijke partijen in Amersfoort. Ja. Was daar iets te merken van die veranderende verhoudingen eigenlijk? Ja, Clary, weet je, dit debat is traditie. Dat gebeurt uh, elke campagne. Mm. Ik was hier de vorige keer ook, in 2010. En ja, toen was het heel anders. Toen kwam er een uh, christendemocratische minister-president binnen. Met uh, als premier natuurlijk een heel gevolg. Want toen was het CDA nog de grootste. Had het CDM, CDA de macht? En daar stonden dan op dat podium hier in de Flint in Amersfoort... twee kleine christelijke partijen naast. Voor wie het wel heel wat was om met de premier te discussiëren. Mm. En die konden ze dan vervolgens ook aanspreken op zijn uh, sociale gezicht dat gebeurde vanavond in het geheel niet. Ze waren vooral heel aardig voor elkaar. Ook voor Sibrand Buma, die toch... Uh, de meest kwetsbare is van de drie. En om even de getalsverhoudingen te schetsen... Uh, tussen de uh, situatie van nu en die van de afgelopen jaren... bij de verkiezingen, niet de afgelopen verkiezingen... maar die daarvoor hadden ze deze drie partijen... ChristenUnie, SGP en CDA samen nog 50 zetels... en nu niet eens meer twintig. Nou ja, uh, dat ligt natuurlijk vooral aan het uh, verlies in zetels bij het CDA. En het CDA doet daar wel heel dapper over... maar het kan toch niet anders dan dat dat een nou ja, pijnlijke toestand is. Iemand noemde het vanavond hier zelf als een vernedering. Ja. Maar als ze dan uh, zo aardig voor elkaar zijn, uh, waarover debatteren christelijke partijen dan? Uh, over al die onderwerpen waar andere partijen ook over discussiëren. Uh, het eerste deel van het debat ging over de economie, over Europa, over de zorg. Net zoals die andere lijsttrekkersdebatten. Pas in het deel na de pauze toen ook de zaal erbij betrokken werd... ging het over uh, onderwerpen die voor deze partijen wat meer aangelegen zijn. Euthanasie, abortus, de zondagsrust. Juist. Hebben ze zelf eigenlijk een verklaring voor die gemarginaliseerde positie van de christelijke politiek? Nou ja, voor het CDA geldt in ieder geval dat ze uit een heel moeilijke periode komen. Nadat kabinet met de PVV. BUMA herhaalde vanavond nog eens een keer dat dat voor, absoluut niet voor herhaling vatbaar is. En kreeg daar ook veel applaus voor. Bij het CDA vinden ze dat hun verhaal wel weer op orde is. Maar ze slagen er maar niet in om een aansprekend profiel op te bouwen. Het ligt niet eens aan Siebrand Buma, kun je zeggen... want die doet het in de debatten toch niet slecht. Um, je moet constateren dat het CDA last heeft van de peilingen. Hoe aardig Buma het ook doet, eigenlijk maakt het niet uit wat hij doet. Het CDA doet er niet toe, is geen machtsfactor... wordt niet eens uitgenodigd voor het premiersdebat... en krijgt dus ook weinig kans om zich te profileren... en komt op die manier in een vicieuze cirkel terecht. Hmm. Nou zijn CDA en ChristenUnie fusiepartijen... Zou het een logische gedachte zijn om uh, nieuwe fusies uh, in het vooruitzicht te stellen? Dat vonden ze hier in de zaal vanavond wel. Oh. Dat dat een logische gedachte was. Want uh, ooit waren er he, de KVP, de Cau, ARP die het CDA hebben gevormd. Uh, GPV, RPF die samengegaan zijn in de ChristenUnie. Um, in de zaal vroegen mensen zich af... wordt het niet tijd dat de christelijke politiek zich nog meer uh, groepeert... een blok vormt uh, om weer een machtsfactor te worden. Maar de partijleiders die vinden dat het met de fusies tot nu toe... wel zo'n beetje klaar is. Um, onder meer omdat de onderlinge verschillen toch wel heel groot zijn. En dan gaat het vooral over de cultuur binnen de partij. Uh, luister maar naar Van der Staaij, naar Buma en Arie Slob. Nou, We kennen natuurlijk de, de geschiedenis. Uh, we weten hoe ook de christelijke partijvorming uiteindelijk is, uh, is ontstaan. En uh, dat heeft ertoe geleid dat er uh, een aantal jaren geleden nog meer christelijke partijen waren. Uh, volgens mij hebben wij ons steentje wel bijgedragen om het aantal iets minder te maken. Uh, en in de praktijk uh, zien we natuurlijk dat er wel ook inhoudelijke verschillen zijn uh, tussen partijen. Er zijn ook overeenkomsten, dus... Uh, Gelukkig kunnen we ook van tijd tot tijd samenwerken. Wat zou u ervan zeggen, meneer Buma, als SGP en uh, ChristenUnie zich bij u melden... en uh, we willen eens om tafel om te praten of we er niet één club van moeten maken? Nou, dan zouden we dat gesprek zeker aangaan. En tegelijkertijd heeft het ook wel iets moois, die verschillende partijen. En ik moet eerlijk zeggen, als je weet hoeveel kerken er in Nederland zijn... dan valt het met drie partijen nog wel mee. <lacht>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 Ja, dat is toch ook weer niet verrassend. Uh, nog even de, de actuele peilingen. Uh, nu VVD en PvdA elkaar zo op de huid zitten. Wat voor gevolgen heeft dat voor de campagnes voor die, van die partijen? Nou ja, bij de VVD zullen ze wel haast krijgen. Daar hebben ze liever verkiezingen vandaag dan morgen. Uh, denk nog even aan 2010. Toen kwam de PvdA ook in de dagen voor de verkiezingen zo dichtbij... dat er wel eens wordt gezegd dat als de verkiezingen een dag later zouden zijn geweest... dat dan de PvdA zou hebben gewonnen. Um, daar denken ze vast in de liberale kring vaak aan terug deze dagen. Um, de opdracht voor Rutte is nu om nog meer de rust te bewaren en geen fouten te maken. Um, bij de PvdA wordt het er niet gemakkelijker op, want natuurlijk krijg je... Campagnevleugels, als het zo goed gaat. Maar er zit ook een risico aan. Want de kiezer op links die kan nu ook gaan denken... dat de PvdA zijn stem niet meer nodig heeft. Dat het toch wel goed komt met de PvdA. Dus Clare, die laatste campagneweek, uh, die wordt wel heel spannend. Ach, dat maakt het leven toch weer leuker. Uh, Wilma Borgman. Ja, Aurélie cabrel J. cherché. Morgen wordt het Progressief Liberaal Manifest gepubliceerd. Een poging van honderd onafhankelijke denkers om de democratie nieuw leven in te blazen. Thun Gauthier is directeur van de Groene Amsterdammer. Hij is één van die denkers. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat is dat voor club? Nou, ik, ik was nog niet eens zozeer één een van de denkers als wij al één van de initiatiefnemers. Uh, ik, we constateren. Niet bij uh, nagedacht. Uh, nee, eigenlijk oh. niet nagedacht. Maar ik, we waren al een tijdje bezig met een aantal mensen die, die, die een zorg hebben over de, uh, het idee dat de tijden toch sneller en indringender zijn veranderd dan de politieke cultuur. En dat je ziet dat de politiek in een impasse is geraakt en, ja. en impotent lijkt geraakt te zijn. Um, en, dan, en dan moet je gaan nadenken over waar een bron van een nieuw verhaal en een doorbraak zou moeten. Want Dat moet echt worden door, door, door, doorbroken. Een nieuw verhaal. En wie moet dat nieuwe verhaal ja. gaan vertellen? Nou, dat is. Ik begrijp dat David van Rijpoek ook zo meteen uh, ja. de, de is. Ja. Die, die heeft dezelfde vraag natuurlijk gesteld in België. En dat, dat is als je constateert dat het systeem in een impasse is geraakt, dan moet je gaan nadenken waar dat ligt. Um, en ons idee was als je als je honderd onafhankelijke, scherpe denkers bij elkaar brengt... dan zou dat een bron kunnen zijn van een nieuwe denkrichting. Ja, maar um, um, als ik dan zeg uh, 100 onafhankelijke, scherpe denkers... en ik denk dan aan een soort maatschappelijke voorhoede, een elite... Is dat ja. dan ook juist? Nou, eerlijk gezegd wel. Ik denk, ja. ik, denk, ik denk, ik heb laatst ook gezegd dat een bakker bak, bakt brood. En een chirurg maakt mensen beter. En een voorwoorden een... is er voor een ver en een verger. En een denker denkt. En ja. die heeft een denker denkt. Ja, wat zijn denkers? Nou, wat ik, ik, ik. De intellectueel is voor mij iemand die nieuwsgierig is. Die hoeft niet ja. slim te zijn. Of, uh, hoeft niet, hij is niet slim of dom, hij is nieuwsgierig. En ik denk dat deze mensen een hele, een hele nuchtere en eenvoudige eigenlijk manier heb, hadden en hebben om naar dingen te kijken. Mm. En wat, wat ik ontzettend interessant vond, was twee dingen. Eén... Dat uh, het bespreken van politieke problemen zonder politici ineens een veel eenvoudiger uh, iets <laughs> ja, wordt. Hartstikke kunst. leuk. Nee, maar ik bedoel, <laughs> ja. net zoals Jod Kijl. Dat is in de kroeg en, ook hoor. Uh, ja, nou ja, precies. Ja. Maar dat, dat, het interessante is natuurlijk dat er heel veel goede ideeën in de kroeg geboren worden. maar die zien we steeds niet gerealiseerd. Nee, dat die is best verzuipen best wel, meestal. Die verzuipen ergens. Ja. Ja. U verwees er al naar. In België is een soortgelijke beweging actief. Uh, vorig jaar bedacht schrijver David van Rijbroek de G1000. Dat, dat is een burgerdenktank van duizend burgers. Goedenavond, meneer van Rijbroek. Goedenavond. Waar komt dat idee vandaan? Wel, het is een beetje verwant aan wat Teun Gauthier vertelt en anderzijds ook niet. Hij ging aan de slag met honderd onafhankelijke, scherpe denkers. Ja. Wij zijn aan de slag gaan met duizend uitgeloten, scherpe en minder scherpe burgers. Uitgeloot? Wij... Ja, we hadden eigenlijk een oud idee uit de democratische traditie, de 18e eeuw, opnieuw in ere hersteld. Waarbij je een vorm van representatie kan krijgen, niet alleen door verkiezing maar ook door loting. En we hebben dus duizend mensen uit het rijksregister geloot... om zo'n maximaal mogelijke diversiteit te krijgen... een goede dwarsdoorsnede van die Belgische samenleving. U moet zich herinneren, het was op het moment dat wij zonder regering zaten... anderhalf jaar lang en zelfs meer. En wij dachten, als politici er onderling niet aan uitgraken... laat dan de burgers meeberaadslagen. Niet om het werk van politici aan de kant te schuiven... Mm -hmm. maar omdat die uitgeloten burgers, die hebben een nadeel en een voordeel. Het nadeel is, ze zijn een stuk minder competent, dus je bent meer tijd kwijt met het informeren en het brieven en het terdege voorlichten van die mensen. Maar die hebben een enorm voordeel en dat voordeel is dat ze vrij zijn. Ze moeten ja. namelijk niet gekozen of herkozen worden en het lijkt alsof de verkiezingen, de nakende verkiezingen, altijd een soort rem plaatsen op de vrijheid van denken van verkozen politici op dit ogenblik. Ja. Dus het is wellicht belangrijk in een democratie opnieuw die vrijheid van denken te verkrijgen. En dat herken ik ook wel in het verhaal van Teun. Als hij zegt van kijk, die honderd mensen, dat was toch boeiend om ermee te luisteren. dat had iets heel bevrijdends. Ja, dat, dat begrijp ik. Het verschil tussen jullie is dus dat bij de een inderdaad een, voor, een maatschappelijke voordeel is en de andere meer een, een dwarsdoorsnede. Ja. Maar dat voordeel van vrij zijn, uh, ja. uh, kan ik daar de vruchten al van plukken? Als, als gewone burger, wat, wat, wat hebt u bereikt zo het afgelopen jaar? We hebben met duizend mensen uh, één dag lang gedelibereerd uh, aan honderd verschillende tafels. Dat ging door in ah, Brussel op 11 yeah. november. En nu zijn er uh, 32 burgers, die beginnen overigens uh, volgende week... die gaan drie maanden lang met die algemene aanbeveling van vorig jaar, van die duizend... die gaan aan de slag om die verder uit te werken. U wilt toch niet zeggen de... dat die 32 burgers gekozen zijn door die duizend burgers, hè? Want dan lijkt het plotseling weer op een parlementaire democratie. <lacht> nee hoor, die zijn gekozen uit de deelnemers van die duizend. Het zijn mensen die veel tijd moeten verrijken vrijmaken, vrij ja. maar ook daar zitten we met een maximale spreiding op vlak van opleidingsniveau, op vlak van herkomst, ook op vlak van taligheid. België is een drietalig land, dus je moet drie, een drietalige sample samenstellen. En we hebben daar hard aan gewerkt. En het is heel interessant om te zien, wat wij doen, is wat in de internationale wetenschappelijke literatuur heet, deliberatieve democratie. Deliberatieve beurden... democratie. Ja, ja, het is een draak van een term, ik weet het. Ja. Een betere term is misschien... Overlegdemocratie, het, ja. het wordt gezien als een formule... niet tegen of niet na, maar naast ja. de klassieke representatieve democratie. Maar goed, u bent dus nog aan het praten en aan het uitwerken... van wat er allemaal de afgelopen jaar is gedelibereerd. Ik ga weer even, als u het goed vindt, naar meneer Gauthier... want u, ja. u, u gaat morgen een progressief liberaal manifest publiceren. Ja. Uh, een, een boekje van 54 pagina's, heb ja. ik uh, begrepen... Um, en daarmee wilt u dan de democratie Nieuw Leven inblazen. Z staan daar concrete ideeën in? Ja. ja, we hebben met die 100 mensen over zes thema's gepraat. Er kwamen iets van 121 ideeën uit. Daar hebben we er veertig van genomen. Dat zijn, die staan in het boekje. Eén één voorbeeld. Um, uh, depo depolitiseerde benoemingscultuur. Dus op dit moment um, zoeken we niet naar de beste minister van onderwijs, maar naar de beste CDA of VVD om dat te doen. Okay. En dat betekent dat je put uit een heel klein deel van de Nederlandse bevolking. Ik denk dat je dat zou kunnen doen. U wilde een zakenkabinet? Nee, niet zakelijk, maar ik denk dat je nou ja, een educators... Nee, kijk, 2,5% van Nederland is lid van een politieke partij. Ja. En daarvan is nog geen 10% actief. En dat is, dat is de groep mensen van waaruit we ons hele democratie of, of politieke bestuurlijk bestel mensen... Ja. Maar goed, u stelt iets voor wat bijvoorbeeld in Italië al uh, in praktijk is gebracht, ja, iets onder druk. Maar... Ja, ja, ik denk dat je dat zou moeten depolitiseren. Je zou de fractiediscipline moeten afschaffen. Um, je zou een overheidsnorm voor de overheid moeten installeren, installeren... gelijk aan de balken en de norm. Je zou de betaalfunctie van banken moeten uh, de, uh, nationaliseren... of deprivatiseren, dat soort ideeën staan daar. Ja, dat zijn toch ook allemaal ideeën die in politieke partijen nou, leven? Nou, maar... interessant is... Maar ja. de, de dingen over fractiediscipline afschaffen, dat staat niet in... Nee, programma's. dat niet, maar wel Want, de, banken, de, um, de banken enzovoort. enzovoort. Nou, in, in, in, wat ik juist interessant vind, is dat er een aantal ideeën overigens niet in het programma staan... maar een aantal ideeën die opkwamen, die, die zijn al heel oud en die worden besproken... alleen ja. iedere keer weer niet gerealiseerd. En dat is. Dat is okay. ik denk dat je daar naar zou moeten kijken. Ik heb eigenlijk een vraag aan u beiden. Uh, hoe wilt u van de wil van die honderd 100 of duizend mensen... of de, de voorstellen, maar laten we het even de wil noemen... van die honderd 100 of duizend mensen, dan wet maken? Meneer Van Rijboek. Oké, okay, ik mag. Het voorrecht van de buitenlander, ja, denk ik. Ja, nou nee, het voorrecht van dat u een tijdje al niet aan het woord bent geweest. Oké, okay, <laughs> dank u vriendelijk daarvoor dan. Nee, waar, waar, waarvan belangrijk is, is dat de aanbevelingen van zo'n beraadslaging met gewone burgers inderdaad ook in, in wetteksten kunnen gegoten worden. Maar ja, er is een belangrijk resultaat door politici. Maar er is nog een belangrijk resultaat dan de concrete aanbeveling. Dat is ook de procedure. Ik ben er echt rotsvast van overtuigd dat de representatieve democratie zoals we die vandaag kennen, tegen ernstig grenzen aan het opbotsen is. Het feit, wat, uh, wat je net zegt, van de partijen lopen leeg... maar het zijn wel partijen die eigenlijk de democratie blijven bevolken. En hier wordt zelfs in België gesproken van hijacken, gewoon zelfs kapen. Moeten we niet op zoek gaan naar vormen van nieuwe burgerinspraak? Moeten we niet op zoek gaan naar nieuwe instrumenten... die het mogelijk maken om burgers te laten participeren aan het beleid? Het is eigenlijk heel simpel. Wij zijn ervan overtuigd dat burgers iets te zeggen hebben. En uh, het is toch een beetje te bizar voor dat in een tijd van hoger opleidingsniveau dan ooit... in een tijd van hogere informatievoorziening dan ooit... dat burgers nog maar steeds één keer om de vier jaar mogen gaan stemmen... Ja. om dan een bolletje te kleuren naast de naam van iemand... waarvan ze enigszins vermoeden dat hun politiek handelen overeenstemt met dat van hen. Maar... Dat, dat is toch bijzonder beperkend. Zeker, maar neem me niet kwalijk. Als je het hebt over miljoenen mensen in een land... bij u geloof ik zes en bij ons zestien, ik weet het niet... Precies. Tien maar, bij ons. Eh, eh, tien miljoen, neemt niet kwaad. Als, best. Ja, ja, nee, U, u bent nog een, een eenheid, dat is waar. <laughs> uh, dan, dan zijn duizend mensen uh, ook niet zoveel. Ik, heb, ik zie niet zo dat dat de burgerparticipatie in het algemeen bevordert. Wel, toch wel. Wij, Belgische land, met, uh, met een traditie van burgerrechtspraak, en bij Assisen, uh, bij grote ja. uh, halsmisdrijven werken wij zoals in Amerika. Daar worden twaalf burgers uitgeloot, omdat we geloven dat twaalf burgers de rijkdom van de samenleving kunnen weerspiegelen om te beslissen over vrijheid, onvrijheid van een burger die iets mispeuterd heeft. Zeker, dus maar u... mispeuterd, een mooi woord, dat ga ik onthouden. Maar, maar dat betekent <laughs> toch niet dat heel België daardoor uh, meer betrokken is bij rechtspraak? Nee, maar dat betekent wel, het betekent wel dat uh, een aantal... Uh uitspraken vanuit de burgerbevolking kunnen komen. En duizend mensen lijken misschien niet veel, maar als je dit zou gaan permanenter maken, als je zou bijvoorbeeld zeggen bij werkelijk lastige vraagstukken of bij budgetbesprekingen, dat, uh, wat overigens in Portugal al veelvuldig gebeurt, wat ja. in IJsland gebeurt, enzovoort, er worden telkens opnieuw een, een panel van burgers uit het Rijksregister getrokken, en die mensen mogen komen meepraten. Denemarken ja. heeft al vanaf de jaren negentig een instelling, het staat naast het parlement, dat voortdurend uh, burgers uitnodigt om praten te komen praten over technologievraagstukken. Dan gaat ja. het over genetisch gemodificeerde ja. organismen... over nanotechnologie, over uh, vruchtbaarheidsvraagstukken enzovoort. En dus telkens opnieuw zijn dat 800 denen ja. die mogen komen praten... 200, 1000, 1200... Ik ga, even, ik ga u even onderbreken, want ik, ik, deze vraag... die uh, tot een prachtig betoog uh, leidt overigens meneer Van Rijpoek... waarvoor hartelijk dank. Ik, oh, ik, wel, ik even was nog aan. maar begonnen. Ja, ik weet het, maar ja, ja, u weet het. Hè, de, de beperkte tijd in de... Maar uh, meneer Gauthier, nog even... Hoe wilt u van de wil van 100 mensen wet maken? Ik wil dat wat wij het progressief liberalisme noemen... een veel krachtiger en indringender rol speelt in de politieke discussie. En nu doet hij dat niet omdat het versnipperd is. De progressieve liberalen zijn denk ik 45 zetels, maar het is versnipperd. Waardoor er ook een rare oneigenlijke polemiek is ontstaan. Uh, en wij willen dat die een rol gaat spelen. Dus ik denk, ons, ons initiatief gaat zich nu... we gaan nog wat dieper de punten uitwerken... En dat denken moet een rol spelen in de volgende verkiezingen. Wat mij betreft komt dat tot een, tot een progressieve alliantie. Ten koste van de huidige partijen die ze progressief noemen. Echt, echt een, een wezenlijke herschikking van het veld. Mm -hmm. En of dat komt uit de partijen zelf, eh, dan hoeven wij het niet te doen. En als zij dat niet doen, dan hebben wij wel een rol te spelen. Juist. Nou, het is work in progress, dat mag ik nog wel zeggen. Echt, dat geldt zowel ja. voor België en voor de heer Van Rijbroek... als voor Nederland en de heer Gauthier en zijn Club van 100. Heet hij zo? Ja. Ja. Ja. Dag van 100 jaar. Ja, dat is ja. zo'n rare ja. maanden, ja, moeten rare moeten naam. dat moet jullie echt veranderen. Uh, uh, goed, uh, hartelijk dank. We houden jullie in de gaten in elk geval. Dat dank. Dank u wel. Goedenavond. What can I do, what can I do, Anthony Anna Johnson's What Can I Do? Natuurbeschermer Leni Het Hart is bij zeehondencrash Pieter Buren op een zijspoor gezet. Tenminste, volgens de Leeuwarden Courant. Niets van waar, zeggen zowel de zeehondencrash als Leni Het Hart zelf. Ze zou al jaren bezig zijn met andere zaken. De zeehondenopvang in Iran bijvoorbeeld. Jawel, goedenavond mevrouw Het Hart. Ja dag. ja, dag. Hoe zit dat nou? Bent u nou weggestuurd bij Pieter Buren of niet? <laughs> nou, weet je, ik ben niet weg te sturen. Want ik loop ook nooit via het geëikte pad. Nee, dat weet ik. Maar ik het gaat om financieel een... wanbeleid. Nou, dat is, dat is heel ernstig. Dat vind ik heel erg dat dat gezegd wordt. Want ja. dat is gewoon helemaal niet waar. En ik ben nog nooit op de financiën dat ik iets fout heb gedaan. Ik ben daar zo voorzichtig mee. Maar mag ik en u dan dat, vragen, wie probeert u dan de schuld in de schoenen te schuiven? Want dat gebeurt er toch van de financiële... De problemen bij de kres. Ja, maar weet je, er zijn altijd mensen die bedenken iets. En dan worden dingen gecombineerd binnen de pers. De een zegt dit en de ander zegt dat. En de derde maakt er een prachtig verhaal van. En het is gewoon ja. een leugen. En ik, zit, ik ben nog altijd bij de zeehondencris en ik ben de oprichter. Ja. Ik ben, dat staat ook zelfs op mijn kaartje. En ik ben ook niks. Ik voel me ook geen directeur en ik ben ook niks. Nou en ja, dat u is bent heerlijk. oprichter. <laughs> nee, en u bent er nog. Nee, goed, u bent er nog en steeds bij. Nog. Ja, ja maar, maar, maar wacht even, u bent er nog steeds ja, bij. Bij, dan moet het dus iemand zijn uh, die iets tegen u heeft, die dit ja. verhaal in de wereld wie is dat dan? Ja, nou, er zijn mensen natuurlijk die, uh, die toch wel wat problemen met mij hebben, ik ben natuurlijk wel nadrukkelijk aanwezig hey. ik heb mijn eigen manier van werken, en die manier van werken ja, die snappen de mensen niet okay. omdat ik gewoon, ik bezit niks ik bezit die zeehondenkres niks, en zo zit ik ook in elkaar, ik heb vroeger nooit wat gehad ik heb nu okay. ook niks. En nou goed, dit is niet de reden waarom we u uh, uh, nee, hebben hier uitgenodigd rand, maar ja. moest toch even, want het is vandaag uh, kwam het in het nieuws. Uh, tegenwoordig bent u dus bezig met de zeehondenopvang in Iran. Daar hebben ze de zeehonden. Ja, de Kaspische Zee. Maar ik ben niet alleen in Iran bezig. Ik ben over de hele wereld. Er zijn niet veel plekken waar ik niet geweest ben. En waar we dus meehelpen om een, een, een gebied, een natuurgebied... Hoe maak je een goed natuurgebied ja. dat mensen daarvan gaan houden... en ook van de dieren die daarin ja. leven. Maar wacht even. Nou, ik wil graag weten, want daarom, daarom, wil, daarom ja. hebben we contact met u gezocht... Hoe bent u in Iran terechtgekomen? Op nou, all places. Nou, maar ze kennen ons overal. Ja, maar Het is, hoe over bent hele u in ja, dan bellen ze en dan zeggen ze, dan wil je daar ze. wel een verhaal houden? The United Nation Environmental Programme, de UNEP. Die heeft, nee, dit is de UNDP. Die hebben mij gevraagd, van, wil je een verhaal houden in Iran... om te laten zien, wat hebben jullie gedaan om die zeehond in de Waddenzee... Okay. populair te maken, wetenschappelijk onderzoek. En zo ben ik in Iran gekomen. En toen dacht u niet, Iran? Nou, liever niet. Niet zo'n fijn land. Helemaal niet, want je moet van de mensen houden. Mijn instelling ja. is, ik ga naar een land en dan gaat erom, de mensen daar willen een bepaald gebied beschermen. De mensen die daar leven willen dat. En dan ga ik in de huid van die mensen zitten. En dan ga ik met hun meedenken van, hoe kun je dat doen? Met de Iraniërs. Niet met Nederlanders hoor. En ook niet met de Engelsen. Want wij zijn zo, wij gaan ergens heen en dan moeten de mensen precies doen wat wij willen. Nee, ik ga hun helpen dat ze hun eigen ideeën kunnen uitvoeren. En dat loopt daar als een trein. Het is geweldig. Hoeveel zijn er eigenlijk? Hoeveel zegen heb ik nu over, niet Iraners, Nou, er maar... nou, ja, zijn er heel veel. Ja, 50.000 uh, In Iran. Nee, niet alleen in Iran, het is de hele Kaspische Zee. Oké, okay, en hoeveel Turk waren het er? Uh, meer dan een miljoen. Oef, dus ja. dat is wel dat heel slecht. nodig. Het gaat maar, daar slecht. Het gaat daar om verschillende landen. En dan zit je, ik heb, al die landen zijn ook in Pieterburen geweest. Al overal vertegenwoordigers van Turkmenistan, Kazachstan, Azerbeidzjan. Ik ben daar geweest, ze zijn allemaal bij ons geweest. Mm. En dan zie je gewoon, wat land is nu het beste om een pilotproject voor de hele Kaspische Zee te hebben? Dat is Iran. Okay. En is daar nu een Iraans Pieterburen? Ja, daar zijn ze ja? mee aan het bouwen. Maar daar gebeurt veel meer. Want wat je daar ook moet doen... je moet kijken, hoe is het met de bevolking? De bevolking, de vissers mogen niet jaloers worden op de zeehond. Dus ik ben daar ook bezig met andere projecten. Uh, werkgelegenheid. Ik zit ook in de tapijten. Want de vrouwen daar hebben geen werk. Ik heb dat ook in Mauritanië gedaan. Daar werken nu 2,500 vrouwen in ja. de visserij. Dat komt dus doordat je met de zeehond... Bij de mensen brengt. En dan gaan de mensen van de zeehonden houden. En ze hebben zelf een betere wacht kwaliteit even, van wacht leven. Wacht even, wacht even, wacht even. Gaat mij, ja, Dat is veel te <lacht> ingewikkeld. Want begrijp ik nou goed dat u de vrouwen van de vissers aan, uh, het, aan het werk helpt in de tapijden. Ja. Zodat ja. de vissers straks gewoon lekker werkloos kunnen zijn nee, omdat ze niet nee, mogen vissen. Nou, er is veel minder vis. De steur is natuurlijk een probleem. Die mogen ze al niet meer vangen. En de zeehonden komen in de netten van de vissers. En er is ook heel veel illegale visserij al. Er is bijna geen vis meer. Ah. Dat is een probleem. Dus die vissers, ja. er is armoede. Dus dat betekent, als die vissers minder vis kunnen vangen... moet er werkgelegenheid komen. De vrouwen zet je aan het werk. En ik ben ook in contact gekomen met een heel groot bedrijf in Iran. Ook een Iraans bedrijf. En de directeur daarvan, zijn vrouw, heeft een charity. Ze doen heel veel okay. voor maar goed, kinderen. In en het is nu voor de mensen bezig. Maar in feite... Maakt u dus de vissers werkloos om de zeehonden in Iran te redden? nee, nee, nee, de vissers zijn al werkloos. En dan maken ze de zeehonden, want hun netten zijn kapot door die zeehond. En dat. Daarom maken ze ze dood. En nu halen ze ze uit het net. En dat is een ander bedrijf, die geeft die vissers nieuwe netten. En ze zijn helemaal wild om zeehonden te redden. Ik ben meegeweest in een bootje. Het is echt geweldig. Het zijn allerliefste mensen. En nu zijn ze ineens. De zee heeft een gezicht gekregen. En dat hebben we in Mauritanië gedaan, in Griekenland, in Turkije. Overal over de wereld laat je zien. Dit is je gebied. Wees de zuinig op. Waar zou dat... u nog heen willen? Uh, nou, ik moet nog naar Kazachstan en ik wil naar... Uh, ja, nou. ja. ja, Kazachstan. Ja. Nou, nou, en ik ben dus ook bezig in Vladivostok. Daar is Laura nu bezig van al die mensen van over de hele wereld komen naar Pietenburen, gaan dan weer naar hun land. En ik wil zo graag de heel zien. Maar ik ga naar Denemarken en daar ga ik ze leren dat ze die zeehonden niet meer doodsmaken. Maar want dat is ook onze zeehond, onze Waddenzee zeehond, En die moeten ze ook op gaan vangen. Dus ik heb nog heel veel te doen. Dat kun je wel zeggen. Nou, ja, wij zijn weer ik heel... houden van. Ik hou van de mensen. Zo klinkt het ook. Ja. Uh, wij zijn hier helemaal op de hoogte. Ik dank u ja. hartelijk. Leni, ja. van, Leni het Hart was dat. Graag gedaan hoor. Ja, daar zijn we alweer. Zomaar aan het eind van deze uitzending van het Oog op woensdag. Um, straks kunt u luisteren naar uh, Casa Luna. Met Mieke van der Wij En morgen zit hier Chris Kijk. Een goede nacht. Het wordt tijd voor wat ik nog zeggen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 worden duizenden ganzen vergast of doodgeschoten... omdat vliegtuigen een gevaar voor hem vormen. Dat is niet nodig. De Faunabescherming vindt dat de politiek moet zorgen... voor gansvriendelijke oplossingen bij luchthavens. Jij ook? Stem dan deze verkiezingen diervriendelijk. Kijk snel op dierenkieswijzer.nl Schat, waar blijven ze nou? Ik hou het niet meer! Nou, Sjaakje's vissen en een voetballen. Luc heeft spit... maar is die wasmachine dan echt zo zwaar? Nou, wow. verhuizen... Wat kost een erkende .nl? Geen landbouwsubsidies, maar eerlijke prijzen. Kies partij voor de dieren. Dit is Radio 1.